Afgelopen weken doken we in de elektrische wereld van de Indorok. Maar toen de vetkuiven en de gitaren naar de achtergrond verdwenen, bleef de Indische ziel in de Nederlandse muziek springlevend. Rudy van Dalm was een ware pionier, die de overgang van de stevige rock-and-roll naar een gepolijsterd tropisch geluid belichaamde. Met zijn Royal Rhythmics mengde hij Westerse ritmes met traditionele Indische liedjes, wat leidde tot een enorme populariteit in zowel Nederland als het Verre Oosten. Songs als Manis en Sarinande werden onder zijn leiding tijdloos klassiekers... die generaties Indische Nederlanders verbonden met hun roots. Het die brengt Lisa McKeech een gevoelige vertolking die de diepe emotie van het Maleise lied raakt. Het is een zong vol verlangen en weemoed, waarbij haar stem de luisteraar meeneemt naar de sfeer van de tropennacht. Een prachtig voorbeeld van hoe de Indische muziekcultuur ook na de hoogtijdagen van de Rock haar intieme karakter behield. In de jaren 60 de onbetwiste koningin van het Nederlandse lied. Maar haar hart lag bij haar geboortegrond. Met haar loepzuivere stem bracht ze traditionals als Nina Bobo en Bangawan Solo naar een miljoenenpubliek, publiek, waardoor deze liedjes onderdeel werden van een collectieve Nederlandse geheugen. Haar veelzijdigheid bleek uit de overgang van de breekbare Wiegeliedjes naar het krachtige, emotionele Asmara. I'm go, go, Want Oftewel Jack de Nijs stond bekend om zijn internationale sound. Maar op Vaktu Potong Padi keert hij terug naar de eenvoud van een Indische platteland. Het oogslied krijgt onder zijn hoede een aanstekelijk ritme dat de sfeer van de sawas oproept. Rut en Riem de Wolf begonnen als rock roll duo, maar vonden hun grootste succes in de harmonieuze samenzang van Indische traditionals. Met hun herkenbare sound gaven ze liedjes als Buku Pintu en andere een frisse, bijna vrolijke lading, die perfect paste bij de tijdgeest. Hun vermogen om de weemoed van de Molukken en de archipel te vertalen naar popmuziek maakte hen tot iconen van de Indische gemeenschap. Ada anjing gonggong minta -gong eh. buka pintu buka pintu Betataku mau masuk gue eh. buka pintu buka pintu we eh. Ada anjing gonggong minta -gong eh. buka pintu buka pintu lekas buka pintu we eh. buka pintu buka pintu hujan keras kuyup eh. buka pintu buka pintu Hujan keras basah kuyup eh Buka pintu buka pintu eh Hujan keras basah kuyup eh Buka pintu buka pintu Lekas buka la pintu eh Buka pintu buka pintu Hujan keras Buka pintu buka pintu Ada anjing gongong betah ini Udah keros pas aku nyepi eh. Ada anjing gonggong betah ini Buka pintu buka pintu Lekas buka la pintu eh. van toen. At this one thing. Up. Anak ayam turunlah tiga, mati satu tinggallah dua Anak ayam turunlah dua, mati satu tinggallah satu Teko tekotek, kotek, kotek Anak ayam turun beter bekend als Andres, bracht met Kolee Kolee een swingende interpretatie van een bekend Moluks volksliedje. Zijn interpretatie is energiek en laat zien hoe de Indische muziek in de jaren 70 en 80 steeds vaker invloeden uit de pop en disco absorbeerde. Het blijft een song die onmiddellijk uitnodigt tot meeklappen en herinneringen oproept aan Indische avonden. non sono già sai amen sai amen sai sai rame rame fa Si Jika ada sumur di ladang, beta minta menumpang mantan. Si Jika beta berumur panjang, beta ingin bertemula. van Dort creëerde met haar personage Tante Lien een veilige haven voor de Indische Nostokie in Nederland. Haar liedjes, zoals het iconische Geef mij maar naast ik waren doorspekt met humor... maar ook met een pijnlijk verlangen naar een verloren tijd. In Arm Den Haag en Klappermelk met suiker... wist zij als geen ander de complexe gevoelens... van de eerste en tweede generatie repatrianten te verwoorden... Zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ernstig was het eten nog erger dan op reis. Aardappen. Zo, Waar de nostalgie van afdrijft Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van kroonjong. restaurant, gons het gesprek van alle kant. Tempo doelo, tempo doelu. thuis klaarmaken. Sambul de te lor, sajur Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld toe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën.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 Klerk Zubli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kasiaan, het is voorbij. Kasiaan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag. De weduwe van Indië bent jij. Ach, Kasiaan, het is voorbij.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 Chris de la Cora vertolkt met pata cinque, een klassieker die de geur van kruidnagel bijna tastbaar maakt. Zijn vertolking is authentiek en eerbiedig, waarbij de focus ligt op de melodie en de rijke culturele geschiedenis van de song. Het is een rustpunt in de playlist dat de luisteraar even terugbrengt naar de essentie van de Kronjong traditie Heb ik heb geluisterd naar muziek die meer is dan alleen maar vermaak. Het is de soundtrack van de geschiedenis, van heimwee, maar ook van enorme veerkracht. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. aanbevolen.